Zes uur. Marjette Krol met het NOS Journaal. In Roermond is het treinverkeer stilgelegd vanwege een grote brand. Het vuur brak rond 4 uur vannacht uit... en woedt in een handel met gebruikte goederen in het centrum van Roermond... vlakbij het spoor. Omwonenden hoorden een harde explosie... en zagen daarna al snel de vlammen uit het pand slaan. Er is veel rook en mogelijk ook asbest vrijgekomen. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. Volgens de brandweer is het pand volledig uitgebrand. In de Haagse Schilderswijk was het vannacht opnieuw onrustig voor de derde nacht op rij. De politie heeft 16 reelschoppers opgepakt die de straat op waren gegaan vanwege de dood van de Arubaan Mitch Enriques. Op verschillende plekken werd brand gesticht en zijn vernielingen aangericht. De ME voerde charges uit, ook te paard, en zette een waterkanon in. Inmiddels is het weer rustig in de Schilderswijk. In Utrecht is professor Bob Smalhout overleden. Hij was anesthesioloog en werd in 1972 in één klap beroemd. Toen hij bij zijn aanstelling als hoogleraar betoogde dat er jaarlijks 200 mensen onnodig stierven door fouten met anesthesie. Door zijn bekendheid en kritische houding werd hij vaak gevraagd als getuige-expert bij medische klachten. Sinds de jaren 90 had hij een wekelijkse column in de Telegraaf waarin hij veel maatschappelijke thema's besprak. Bob Smalhout was 87 jaar. Op Sicilië is een Tunesiër veroordeeld tot 18 jaar cel... voor een scheepsramp bij het eiland Lampedusa. De rechter acht bewezen dat de man de kapitein was... van het vrachtschip vol vluchtelingen... dat in oktober 2013 op weg naar Europa verging. Er brak brand uit waarop de opvarenden naar één kant van het schip gingen... en het kap zeisde. Zeker 366 mensen, vooral vluchtelingen uit Eritrea, kwamen om het leven. Het weer het wordt opnieuw zonnig en zeer warm, lokaal 36 graden.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 We Told me that if love ever hits your eye, I promise you'll miss her. Miss her. The second that she walks right up your side, so we should just do it. Cause I don't wanna risk her being right. Let's not be foolish. with you. Entre tes genus et que vieux qui espèrent Et ces flash qui aveugle à la télé chaque jour Et les salons qui veulent la couleur de la En die sommen jullie, de die en die sommen en en die sommen jullie, en die sommen jullie, en die sommen jullie, en die sommen jullie, en die sommen jullie, die sommen jullie, J'ai pas envie rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie rentrer ce soir, pas envie seul. Ce soir. Pas envie fermer ma gueule. ce soir, Et ce soir,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 We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 Bereads, Sultan, Dukkar, be, be Tu me m'es pas Tu me pas Je te séduirai Tussen no het te laatst te zien, la no te laatst te laatst te laatst te laatst te laatst te laatst te te En Maar para la het? Ik quiere